Goedemorgen, ik ben Dielke Teertschrijd. Dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste boosterprikken worden in de arm gezet. In Den Haag krijgen de eerste 80-plussers een extra coronavaccinatie... om ze zo beter te beschermen tegen besmetting en ziekenhuisopname. Daarna volgen 60-plussers. En mensen die in de zorg werken staan ook hoog op de lijst voor een boosterprik. Toch moeten we er geen wonderen van verwachten, zegt mijn collega Hattie Rabah. Voor toekomstige ziekenhuisopnames gaat het helpen... Uh, maar eigenlijk zeggen deskundigen, die hebben daar kritiek op... dat die boosterprik nu toch wel nu toch zo vroeg wordt gegeven. Die zeggen, je kan veel beter mensen overhalen die nog niet geprikt zijn. Want uh, dat helpt veel beter tegen het remmen van de verspreiding van het virus. Er zijn ook deskundigen die vinden dat het hoog tijd wordt... om mensen een eerste prik te geven in landen waar dat nog nauwelijks is gebeurd. Het aantal ziekmeldingen door corona is vorige maand verdubbeld... zeggen twee arbo-bedrijven... Volgens hen heeft in totaal 4,6 procent van de werknemers zich in oktober ziek gemeld. Dat is het hoogste percentage sinds het begin van de pandemie. Een Amerikaanse politicus is flink op de vingers getikt om een cartoon die hij liet maken. Daarin is te zien hoe hij met een paar collega's politieke tegenstanders aanvalt met een zwaard. Die tegenstanders kunnen daar niet om lachen. This is wrong. Dit is niet over mij. Dit is niet over representatief Gosar. De cartoon was al verwijderd door Twitter en nu heeft de man ook de strengste politieke straf aan zijn broek gekregen, een motie van afkeuring. Bij ons mogen ze helemaal niet open, maar ook de discotheken en nachtclubs in België zitten er niet echt lekker in. Ook daar zijn nieuwe coronaregels. Bezoekers moeten gevaccineerd en getest zijn. Of anders moeten ze een mondkapje dragen. Het is niet te doen, zegt deze Vlaamse discotheekbaas. Mijn mondmaskerfeesten legt mij dat dus uit. En die zelftest organiseren, hoe gaan we dat doen? Er zijn ook heel veel vragen waar ik vandaag niet kan op antwoorden. Maar ik wil wel vooruit. We zijn aan het investeren. Wij, we, we willen vooruit. En ik snap dat het, de druk op de heel logisch is. Maar dan moeten ze ook wel beslissingen durven nemen. En ook een keer een slechte beslissing nemen van het is beter dat we sluiten. Maar op deze manier kunnen wij niet verder. Ziekenhuizen vinden de nieuwe maatregelen niet ver genoeg gaan. Zij zijn bang dat het aantal besmettingen gewoon op zal blijven lopen. Het weer, het zuiden ziet vandaag wat zon. In de rest van het land blijft het bewolkt en regent het af en toe. Het wordt een graad of 11, morgen ook grijs en dan wordt het 12 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten.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 Back, my sister's in love. Tegen op pizza. Sexy señorita Voor jou trek ik mijn big stacks Amex en mijn visa body Selena Sterker dan tequila Met jou wil ik verdwijnen Ja, verdwijnen op pizza. Hey, shawty, make a clap voor mij Schenk wat je in die cup en glij Ligt bij mij, ja, je body is fine Fok me op, je zit in mijn mind Zeg je straight girl, bent meer dan compleet Hoe je beweegt en je kleed Girl, je diest en het oh. Het hele eiland vol je, Maakt iedereen panies En die burking bag staat mooi bij die Amina Muadis Ik moest eigenlijk al terug voor jou Verleng ik minimaal nog een week Plus een week, nog een week ik tegen op Ibiza, sexy señorita Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en me visa Body Celina. sterker dan tequila Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op Ibiza Ik er tegen op Ibiza, sexy señorita Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en me visa Body Celina. sterker dan tequila Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen Dana, dona, Santorini, Gampia. Ja, Loes, baby, ik juice. Baby, ik heb pampang en ik heb vloes. Can I get away, Oh, Can I get a oeh? Want jij weet heel goed wat jij doet. Het hele eiland volgt, je maakt iedereen is. En die bergine bag staat mooi bij die Amina Muadis. Ik moest eigenlijk al terug voor jou. Verleng ik minimaal nog een week, plus een week, nog een week op Opiza, Sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big steks. Amex en mijn visa. Baria Celina, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen. Ja verdwijnen op ibizaar tegen op Bibiza. Sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big steks. Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen. Do it. Girl, I never loved one like you Man, oh man, you're my best friend I screaming too There's nothing there There ain't nothing that I need A <laughs> well, hot and heavy pumpkin pie Chocolate candy, Jesus Christ Ain't nothing pleased me more than